Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt in maart niet meer op Lodewijk Asscher stemmen. Hij trekt zich terug als lijsttrekker van de PvdA. Het heeft te maken met de toeslagenaffaire... waar hij als minister van Sociale Zaken bij betrokken was. Leverde hem binnen zijn eigen partij veel kritiek op. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen... Maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Bij de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht beschuldigd van fraude. En moesten ze soms grote bedragen terugbetalen. Morgen praat het kabinet ook weer over dat onderwerp. Het kan zelfs zijn dat premier Rutte en zijn ministersploeg gaan aftreden. Tien corona-masterminds uit de hele wereld zijn aangekomen in Wuhan. In die Chinese stad dook het virus voor het eerst op. Op een dierenmarkt. Maar ook de Nederlandse viroloog Marion Koopmans is mee. Meest waarschijnlijk is dat het een virus is wat uit vleermuizen komt. Maar het proces daarvoor en hoe lang dat heeft gespeeld en via welke route. Nou ja, daar hopen we wat meer uh, zicht op te gaan krijgen. Ze hoopt dat de Chinese overheid een beetje meewerkt aan de reconstructie. China heeft toestemming gegeven om het op deze manier te doen. Ze weten precies van de plannen. Dus uh, we gaan het zien. Koopmans en haar collega's verwachten een maandje nodig te hebben in Wuhan. Veel jongeren willen maar wat graag weer naar een concert of festival... blijkt het onderzoek van 3FM en 1Vandaag. Een groot deel van de ondervraagde jongeren tussen de 16 en de 34... wil zich best wel aan wat voorwaarden houden om te kunnen feesten... zoals een sneltest bij de ingang... Maar alles helemaal coronaproef doen wordt lastig. En ook is het volgens 7 op de 10 onmogelijk om te verwachten dat je niet luidkeels meezingt tijdens de optredens. Dat gaat vanzelf, zeggen ze. Dat is gewoon niet tegen te houden. En ook voor of na een evenement in quarantaine gaan, dat zien ze niet zitten. Het weer. het Noordoosten krijgt zon. In Zeeland kan juist wat regen of natte sneeuw vallen. De rest van het land houdt het droog. Bij gaat op drie. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AMB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn... tussen Purmerend en Afritavond Horen 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor omdat u bezorgd bent, angst heeft of omdat u zich alleen voelt. U kunt tegen lokaal tarief 24 uur per dag bellen naar 0900 0767. Het is ook mogelijk u hart te luchten door te chatten via de luisterlijn.nl. Laten we er voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort Is zin in ZFM ZFM Met nu in Zandvoortse Zaken Goedemorgen Je luistert naar In Zandvoortse Zaken De Romezee En mijn naam is Jan-Willem de Guzzeklo En we zijn bij je tot 12 uur Met heel veel muziek En leuke interviews En het laatste nieuws Dit is Tortured Soul Don't hold me down Leuk dat je luistert Goedemorgen, fijn dat je luistert. En uh, we, zei, we zijn uh, bij je tot 12 uur. Mijn naam is Jan Willem en we hebben een, uh, nou, een beetje een andere show dan anders. We hebben weers, uh, gaan eerst even kijken wat voor dingen we kunnen doen. En uh, zo spreken we in dit uur met uh, twee docenten. Een van de basisschool hier in Zandvoort en iemand van een gymnasium in Velzen... om eens te horen hoe het nou is voor die leraar en ook voor die leerlingen... om in deze lockdown les te geven. Hoe gaat het nou eigenlijk? En uh, nou, voor de rest hebben we natuurlijk een top wie wat waar... Met deze week als thema Lonely. We dachten, we zitten nog een paar weken allemaal binnen. En uh, dan is dit natuurlijk een, een goed thema. Dus uh, mocht je willen, stuur je nummer in naar... Nu, uh, je kunt bellen natuurlijk naar de studio. 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Of uh, je kunt een uh, berichtje naar ons sturen. Naar ZFM live laagstreepje, dromenzee via Instagram. En dan, uh, dan krijgen we hem ook. Dus uh, nou, laten we maar uh, gewoon van start gaan, hè. Gooi je solie op het vuur Want ik ben ook een school En ik had ook geen plan Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent het gezijk zat Dat komt van de zijkant Maar jij hebt zelf toch je aan het stuur En kijk eens naar mij dan Ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Kijk, luister Ik was alleen maar daar oh, okay. Ik kon alleen mee te gaan met mij Sowieso toch, ja Moest de oogst oogsten zelf nog zaaien, jongen, niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij. Dat de zeilen in de storm. Voordat het aankwam wij. zoals wij in ons paradijs. zonder zon. als wij konden worden wat wij zijn geworden, dan rijdt het in jouw paradijs. Schit op zijn tijd om begonnen, maar iedereen is ergens diep van binnen toch geboren. Om ben ik Kom op jongen, gooi je soli op het vuur. Want ik ben ook een school en Ik had ook geen plan. ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent een gezijgezag, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je hand aan het stuur. En kijk eens naar mij ik dan, ik doe wat ik kan. Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Oké, okay, ik snap. Vijf liedjes in de schuur, Nee, yeah, yeah. Deed het never nooit voor de money Nee, ik was puur, yeah, yeah. Kijk, ik had boas van de pizza, Hij bracht die baan. Toch geboren om te winnen Kom op jongen, gooi zo olie op het vuur Want ik werd ook de school verband. En ik had ook geen plan en ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent gezegd dat op kop van de zijkant Maar jij hebt zelf nog niet aan het stuur En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven Liedjes aan het schrijven in de schuur. the reason I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a just say it's my smile, 'cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your bottom lover. send me time, I'm yours, all yours, so what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you, what a man gotta say. and cheap plans, I'm sure, I'm sure, so I give a million dollars just for you to grab me by the car and lock on these doors, these doors, I'm not trying to be a bottom lover, some Donderdag. Nou, het is een beetje grijs. Ik fiets net hier naartoe en het was, uh, was één graad. Het is echt het is koud. En uh, nou, we gaan er straks wel even goed naar het weerbericht kijken... want het belooft wel een mooi weekend te worden. Met misschien wel uh, hier in uh, de duinen uh, wat uh, sleeën en uh, dat soort dingen. Want er komt misschien wel sneeuw aan. Maar daar kijken we straks naar. Hé, hey, um, het, uh, het is straks uh, tijd voor de top Wie Wat Waar. En uh, uh, vandaag is het thema... Lonely. En we dachten, dat is lekker uh, toepasselijk. Want uh, we zitten natuurlijk allemaal thuis, nog in ieder geval tot 9 februari. En uh, nou, dat, uh, daar gaan we straks ook wel met een aantal docenten even over praten. Over hoe het daar is, want uh, we werken natuurlijk allemaal thuis en dat zijn we allemaal gewend. Maar dan kun je ook nog af en toe even lekker radio luisteren of eventjes naar buiten eventjes wandelen. Maar uh, hoe is het nou voor al die kinderen die nu weer uh, ja, dagenlang uh, naast hun ouders op laptopjes zitten en uh, naar een juf moeten luisteren. Daar, uh, daar gaan we straks even over praten. En um, nou, blijf vooral luisteren. Dus, uh, dus we gaan um, even denken wat we... Nee, dat was het eigenlijk. Zo, dit gaat lekker soepel, jongens. We gaan uh, zo naar de top 3, Wie wat waar over Lonely. Blijf het nog even insturen. En uh, dan uh, kijken we wat we voor je kunnen doen. Oh, jongens, jongens. Lekker soepel vanochtend. Dit is uh, Jackie Wilson. I get the sweetest feeling. Uit 1968. Touch me, baby The deeper your touch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 There goes my heart Het, uh, ik moet zeggen, er zijn heel veel nummers met Lonely. Ik, uh, Lonely. Uh, maar we hebben ook een paar hele, hele oude gevonden. Dat vond ik ook wel eens lachen. Want hoe vaak krijg je nou de kans om Roy Orbison te draaien? Hè? Bedoel ik maar. Hé, hey, we gaan snel door naar de nummer 2 van de top wie wat waar over Lonely. En uh, nou, die is mogelijk nog ouder, maar wel heel bekend. Dit zijn de Beatles. Sgt. Pepper's Lonely Heartlab Band. Het ja, is alles wel weer een verrassing wat voor uh, nummers eruit de platenkast komen. En ook wat voor versies. Want dit was uh, een soort van een halve instrumentale versie... van, uh, van de Beatles' Sgt. Pepper's Lonely Heart. Band. Dus we gaan nog een keer op zoek naar degene met de tekst. Maar goed, hey, uh, ja, dit nummer is uh, opgenomen in de legendarische Abbey Road Studios. En uh, het leuke is dat de dochter van Paul McCartney... Dat uh, las ik deze week. De dochter van Paul McCartney is nu bezig om een documentaire te maken... over die, uh, over die legendarische studio waar... Uh, nou ja, naast, uh, naast de Beatles ook nog veel meer andere ja, grote artiesten ook, uh, hebben opgenomen. Maar ook uh, nou, misschien ook wel onverwacht. Zoals de Spice Girls hebben er ook hits opgenomen. Nou, in ieder geval de nummer 2 van de top wie wat waar over Lonely deze week. En dan uh, zijn we alweer aanbeland bij de laatste. En die is uh, iets recenter. En uh, ik denk dat die wel uh, heel mooi beschrijft... hoe wij uh, ons op dit moment allemaal zijn gewend geraakt aan die lockdown. Want dit is John Mayer, Perfectly Lonely. Dus er is licht aan het eind van de tunnel. Hoe lang die tunnel is, dat weten we nog niet helemaal. Maar uh, hopelijk uh, dat het nummer van uh, Janet Jackson, het volgende nummer van Janet Jackson, heel snel toepasselijk wordt. Together again. Goedemorgen, je luistert nog steeds naar van Dromenzee. En uh, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik loop, af en toe loop ik wel eens hier een rondje hier door, uh, door Zandvoort. En als ik dan bij mensen een beetje naar binnen kijk zo door de ramen... dan zie je eigenlijk in, bijna in elk huis zie je wel eettafel over een laptopje gebogen zitten... die allemaal daar hun professorische thuiskantoortjes hebben ingericht. En uh, ja, als je nu de laatste paar weken rondloopt... dan zie je daar natuurlijk daarnaast ook heel veel kinderen over hun laptop zitten. Want ook de scholen zijn aan het thuiswerken en uh, ik wilde wel eens weten hoe dat nou in zijn werk ging, dus we spreken vandaag met uh, twee docenten, uh, eentje voor het middelbaar onderwijs en uh, nu bij ons aangeschoven is Marina Pagrach. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Hey, uh, fijn dat je er bent. Jij, uh, waar, waar geef je les? Ik geef les op de oranje Nassau school hier in Zandvoort voor de groepen 1 en 2. Oké, okay, dus echt kleine kinderen. Echt kleine kinderen, 4 tot en met 6 jaar. Wauw, ja. en, uh, en die uh, zijn nu volleerd Zoomers en Teamers en uh, Google Meeters? Ze zijn fantastisch. Ze kunnen nu zelf al hun eigen microfoon aan- en uitzetten. Wauw, nou, dat, dat geeft al een hoop rust. Maar hoe doe je dat? Want in een klas is er ongeveer uh, 25 kinderen. Uh, die, die, die hou je niet bij elkaar in een meeting. Ik bedoel, dat is met volwassenen al een uh, kunst. Ja, dat is met uh, jonge kinderen zeker niet fijn, uh, want dan moeten ze constant hun microfoon uitzetten en dat is niet de bedoeling van interactief. Uh, hoe wij dat doen is, we verdelen de groep in uh, de klas zeg maar in vier groepjes en dan gaan we een kwartier per groepje online. Dus met, een, met, met, met ongeveer zes kindjes heb je dan echt, heb je echt een kwartiertijd? Ja, dat klopt. En hoe, hoe vind je dat? Al, gewoon als docent? Ja, het is hartstikke leuk. Uh, we doen de gekste dingen. Vandaag hebben we uh, uh, de ijsklontjes laten zweven in de lucht aan een touwtje. Want we werken dan nu uh, aan vriezen en uh, bevriezen en smelten. En uh, ja, het is, het is heel leuk. Het is alleen wel heel intensief. En na een uurtje lesgeven is het, uh, je, moet je echt even een kop koffie. Ik kan me alles voor, zeggen. Maar hoe vinden kinderen het? Wat krijg je terug? Nou, kinderen vinden het ontzettend leuk. Ik had zelfs laatst een jongetje en die vroeg aan zijn vader... jij bent er morgen toch wel, hè? Want uh, ik ging dan vertellen welk proefje ik ging doen. En uh, ze vinden het echt heel leuk. Er zijn een paar kinderen die moesten erg wennen... maar die zijn er nu ook doorheen. Het wordt een beetje gewoonte nu. In de, in de klas zie je ze natuurlijk elke dag zitten... en steken altijd de kinderen... dezelfde kinderen waarschijnlijk altijd hun hand omhoog... en sommigen ook wat minder. En dat, dat, dat haal je er dan wel uit. Is dat ook te doen online? Of zit is, is er een andere uitdaging dan normaal in? Nee, eigenlijk doen we dat nu ook. Uh, ik spreek dan nu voor mezelf. Maar als de kinderen antwoord uh, willen geven... steken ze echt een vinger op. En uh, dan geef ik ze de beurt. En dan zeg ik, nou ja, jij mag het uh, nu vertellen. En uh, nou, dan gaan ze het netjes vertellen. En ze wachten op elkaar. Ze luisteren naar elkaar. Dus in in een kwartiertje doe je uiteindelijk meer dan in een half uur kring. Want het, je komt sneller aan de beurt. Nu. Hey, en en uh, normaal heb je, ze, heb je ze van half negen tot kwart voor drie. Kwart voor drie, dus ja klopt. Drie. Ja, ja. En, uh, uh, en nu heb je echt maar een kwartier. Ja. Hoe... Uh, hoe doe je dat? Hoe vang je dat op? Nou, we vangen het op door een weekschema te maken. Iedere week uh, werken we daar hard aan. En daar staan alle doelen in voor taal, voor rekenen, knutselen, zingen. Alles staat erin. Het vergt natuurlijk wel wat meer van de ouders. Maar in principe kunnen de kinderen aan alle doelen werken. Uh, ah. Maar je zit nu in, in, de, in zeg maar dus de tweede echte week. En uh, de, ja, blijft iedereen bij? Of, of moet ja. je daar zorgen over maken? Of? Nou, wij hebben echt een heel hoog percentage van uh, kinderen die uh, verschijnen. En mochten kinderen niet verschijnen voor de camera of voor de laptop, dan uh, nemen we even contact op om te vragen hoe of wat. Er maar... zijn sommige kindjes ook nog op school, want dat was uh, vorige week heel erg in nieuws over de, de, uh, de noodopvang. Doen jullie dat ook op school? Klopt, maar de noodopvang wordt ook gedaan bij ons op school. Ja, en, en, en zijn die kindjes dan tegelijk ook bij jou in het klaslokaal terwijl je ook die groepjes doet of niet? Nou, dat is met alle kinderen vanaf groep 3 uh, wordt dat gedaan. Maar met kleuters is dat lastig... omdat er veel activiteiten zijn waarbij geholpen moet worden. En dan heb je ook nog andere kinderen uit andere groepen van kleutergroepen... Ja. Uh, die dan... Door uh, ook nog zitten, dus dat is niet mogelijk. Met ja. kleuters lukt dat niet. Nee, precies. Dus dat, heb je dan, dat hou je dan echt gescheiden. Of daar ja. is gewoon geen noodopvang voor de voor kleuters. Uh, daar is wel noodopvang voor, maar die volgen dan niet dat kwartiertje nee, online precies, les. Precies. Dat lukt niet. Nee. Dus die helaas. Je dan net even hun vriendjes en vriendinnetjes ja. dit, zeg maar. Nee. Ja, nee, klopt. Hey, en en uh, met alles wat je nu gezien hebt hè, de afgelopen tijd. Heb je nou nog tips aan ouders dat je zegt. van, ja, weet je, uh, uh, Als je het uh, je, voor jezelf en je kind zo leuk mogelijk moet maken. Denk dan ook bijvoorbeeld hier eens aan. Of denk eens hier aan. Ja, dat is uh, vooral niet te veel stress ouders. Uh, dat hebben mijn ouders uh, van, van eigenlijk al de kinderen uit mijn groep uh, goed begrepen. Uh, want sommige ouders denken. Oh, mijn kind moet meedoen. En soms heeft een kind s ochtends even geen zin. Of is nog moe. En daar kan je gewoon heel relaxed mee omgaan. Soms vindt een kleuter het heel erg leuk om alleen maar te kijken. Ja. Dat is ook goed. Ja, dus precies. de tip is, laat het maar. Ga maar zetten. Laptop maar open. Als je kind niet mee wil doen, laat maar kijken. En als je kind wegloopt, is ook niet erg. Ja. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. Okay. Bij ons, je, maar dat kan. Je, je, je spreekt waarschijnlijk ook je, je collega's van de andere groepen. Is er, hoor je daar nou hele andere verhalen? Is dat... Uh... Is, is het heel anders of is het wel een beetje hetzelfde beeld? Eigenlijk niet. We hebben het geluk dat we hele betrokken ouders hebben. En dat merk je echt in de, in de inzet en dat, dat de kinderen online zijn. En er werd, er werd, er werd dinsdag in die persconferentie over gesproken... na nou 25 januari hopelijk weer de scholen open. Misschien tot 9 februari of na. Maar het kan, al met al kan het allemaal tot in de herfst duren... Wat verwacht je? Wat blijft er hangen van wat je, hoe je nu werkt met die kinderen... als je straks toch wel weer gewoon bij elkaar mag komen? Blijven er, zijn er elementen wat je nu hebt gezien dat je denkt... oh, dat is eigenlijk leuk ook voor als we het weer normaal kunnen doen? Oh, dat is een mooie vraag. Uh, zo heb ik nog niet gedacht. Ik denk dat um, zeker als bijvoorbeeld een kind wat langer ziek is en thuis komt te zitten, dat het veel makkelijker is om dan een kind toch nog te begeleiden of toch nog wat opdrachten te geven om toch even online met de juf te gaan. Dus dat is zeker wat ik meeneem. Ja, Heel erg dan. Heel leuk om zo'n kleine inkijk in het leven te krijgen. Leuk om te doen. Ja, en dankjewel. Graag gedaan. Dit was Marina Pacher van de Oranje Nastosrol hier in Zandvoort. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Jason Derulo. dancing. Skirt on your body, performing just like my Rory You're too fine, need a ticket, I bet you taste expensive Pouring up, up, up on a leader. you're keeping up, you should keep it Tequila and vodka, girl you might be a problem Run away, run away, run away, run away, I know that I should But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now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 in my eyes that i'm gonna take it down right now if i could so I, i hope you know what i mean when i say let me take you dancing two step to the bedroom we don't need no dance floor let me see your best move anything could happen ever since i met you no need to imagine baby all i'm asking is let me take you dancing like that, that, that, that. Ja, Jason de dus met Take You Dancing. Daarvoor hoorde je al uh, Marina Pachtig. En we gaan uh, zo nog even luisteren ook, uh, naar een interview... wat ik gisteravond al heb opgenomen. Want ook met Marina was gisteren al opgenomen. Want ze moeten natuurlijk gewoon lesgeven. Dat is ook heel belangrijk. Dus uh, we gaan zo nog eventjes luisteren naar een uh, interview... wat we gisteravond hebben opgenomen met een uh, docent... aan een, uh, het gymnasium in uh, Velsen. Dus blijf vooral luisteren, maar niet... Nah, Snow Patrol. Just say yes. I'm running out of way. Nog steeds aan het Romezee. En uh, eerder in de uitzending spraken we al met Marina Pagrach van de Oranje Nassau School hier in Zandvoort. Om eens te horen hoe het nou in het basisonderwijs gaat in die lockdown. En uh, het leek me ook wel interessant om te kijken hoe het nou op de middelbare school gaat. Dus uh, we bellen uh, met Roosmarijn Kemper. En zij geeft les in Velsen aan het gymnasium Felicenum. Goedemorgen Roos. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je even tijd hebt. Hey. Ja, geen probleem. Um, nou, we hebben afgelopen dinsdag natuurlijk gehoord dat uh, de scholen nog wat langer dicht blijven. In ieder geval, uh, ja, waarschijnlijk tot 9 februari in ieder geval. En um, ja, jij geeft daar les, je bent docent Frans. Um, ja, hoe ziet jouw dagen er op dit moment uit? Jeetje, ja, hoe zien mijn dagen er op dit moment uit? Uh, nou, verre van saai kan ik je in ieder geval vertellen. <lacht> um, ik heb het eigenlijk uh, een stuk drukker dan dat ik het... Uh, dan dat ik het... Rol heb. Want uh, nou ja, je merkt toch wel dat op het moment dat je uh, achter een computer zit uh, de hele dag en achter een scherm. Uh, dat je je best wil doen om die leerlingen zo, uh, zo goed mogelijk les te kunnen geven. En, en vooral uh, ja, zo aantrekkelijk mogelijk. En ik denk dat daar voor alle docenten in Nederland de grootste uitdaging ligt. Want uh, ja, je merkt gewoon dat leerlingen uh, tijdens de online lessen... Ja, snel verveeld zijn op het moment dat je als docent 50 minuten of 60 minuten gaat zitten praten. Dat is echt wel iets uh, wat je moet vermijden. Dat je echt wel uh, je er heel bewust van moet zijn dat leerlingen, uh, hè, zeker online, een korte spanningsboog hebben en veel zelf aan het werk moeten. En, uh... ja, dus, het is namelijk niet, dus het is niet zo dat je, dat je eigenlijk je lessen uh, die je normaal zou geven gewoon nu. Uh, voor een computerscherm houdt en dat je aan de andere kant uh, 20, 30 uh, leerlingen ziet. Nee, nee, nee, nee, zo gaat het helemaal niet zelfs. Nee, het is, uh, kijk, ik begin bijvoorbeeld met een, een PowerPoint uh, waarin ik aangeef wat, ik, uh, wat mijn doel is van mijn les en ook uh, wat ik van hun verwacht. En uh, ik probeer eigenlijk om het zo interactief mogelijk te maken, dus ik zoek uh, veel oefeningen online. Uh, die te maken hebben met de onderwerpen die ik op dat moment behandel. En daarnaast uh, zijn ze ook extreem fan van Kahoot. Dat vinden ze fantastisch. Ja, Dat is, een, uh, dat is soort, eigenlijk een soort van online quiz hè, de hele tijd. Waar je, eigenlijk, waar je de hele tijd tegen elkaar uh, een quiz doet. Absoluut, ja. Het is een pubquiz op school en dan uh, online. Het leuke is dat je de leerlingen uh, allemaal apart kunt laten meedoen. En, uh, en er rolt natuurlijk een winnaar uit en er zitten muziekjes bij. En uh, nou, dat maakt het uh, interactief en ook allemaal wat, uh, wat draaglijker. Hey, nou, nou had ik vroeger, uh, maar dat is al heel lang geleden... toen ik wat meer bij school zat en, uh, en uh, dan had je soms nog wel van die leraren... die als je niet oplette dat gewoon zo'n bordenwisser door de, door, de, uh, door de klas heen ging. Maar ja. hoe doe je dat nu in teams? Want uh, ja... Ja. Je, hebt natuurlijk, je kan uh, natuurlijk niks. Dus als iemand gewoon lekker op zijn telefoon gaat zitten en volledig afhaakt. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe hou je iedereen erbij? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want wij hadden uh, wij hebben toevallig. Borden wist er ook? <laughs> ja, ik mis hem wel. Nee, nee, nee. nee zo, zo ben ik niet hè. Zo ben ik niet. wel net. Er is een protocol uh, door onze school opgesteld, waarbij uh, ja, waar de leerlingen eigenlijk uh, precies nu weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. En uh, ja, het, het is ook bij ons verplicht om uh, de camera aan te houden op het moment dat de docent dat ook echt wil. Ja, en als een, uh, een, een camera echt niet werkt en het lukt niet thuis, dan, uh, dan wordt zo'n leerling eigenlijk toch wel een, uh, een, een leerling waar, waar we speciaal uh, ja, een speciale ruimte voor hebben op school waar ze naartoe kunnen komen okay. om te of nog die lessen online kunnen blijven volgen. Ja, dus als je bij wijze van spreken. als je je, je, je woonsituatie niet toelaat. of je hebt gewoon niet de technische middelen. Dan, uh, dan is er wel voor. dan is er voor juist voor die. Uh, voor die leerlingen nog wel weer plek ook op school. om toch hun, hun lessen te blijven volgen. Dus zij zitten ja, weer op school nou ja, achter een computer. Precies, nou nee. daar komt het op. Het is niet zo dat er dan fysiek wordt lesgegeven. Nee. want dat gebeurt niet. Dat gebeurt alleen aan de examenklassen. Want okay. die mag. We mogen wel naar school komen, dus de zesde klas is bij ons wel gewoon op school. Weet jij of dat doen alle scholen dat met de, met de examenleerlingen of niet? Uh, ja, voor zover okay. ik weet, ja, dat, hey. uh, dat altijd op deze manier. Hey, dit is natuurlijk de, de, de tweede keer dat, ze, dat er zo echt zo'n lockdown is, dat, dat, uh, dat alle leerlingen echt helemaal digitaal les krijgen. En uh, nou, Je vertelt aan de ene kant dat jullie heel creatief zijn in, in hoe je lessen geeft, maar, maar maak je nou ook nog zorgen uh, over de voortgang bijvoorbeeld van de kinderen? Ja, ik, ik maak me zeker zorgen en euh, nou ja, net als dat de media natuurlijk ook al in de afgelopen maanden en ook al tijdens de eerste lockdown aangaf is, is dat de achterstand van leerlingen is, is, uh, ja, wordt zo langzamerhand toch eigenlijk al behoorlijk groot. Weet je, je hebt op, op, heb je gewoon een ritme en een structuur en uh, dan loopt je dag en je gaat van uh, lokaal 3 naar lokaal 6 en ja, weet je, dat is toch anders. En uh, dat baart mij zorgen. Ja, dus maar wat... eigenlijk de, de, de, de vrijheid die, die leerlingen hebben, dat is ook wel een, een risico. Want geef ze dat dan ook bij je, bij je aan bijvoorbeeld? Ja, ja zeker. Ik, ik merk dat, ze, dat, ze echt wel, uh, dat er echt wel leerlingen die zijn. Die zeggen van ja mevrouw, weet je, ik, uh, ik mis het zo. Want uh, ik merk gewoon dat ik het veel lastiger vind om zelf aan het werk te gaan en... Ja, weet je, en ook als ik al heb ik de hele dag al op dat scherm gezeten. Dan moet ik ook nog eens een keer dat huiswerk gaan doen op dat scherm. Ja, dat is natuurlijk toch wel even, even, even lastig. Zeker als ik nu weer langer, weer langer ja, thuis moet blijven. Ja, precies. Ja. Hey, en uh, heb, jij nou nog, uh, heb jij nou nog een, een tip voor, voor, voor leerlingen, maar misschien ook wel voor ouders. Hoe ze, hoe ze, uh, ja, eigenlijk hun, hoe ze nou het best door zo'n periode, want het gaat echt nog wel een, een drie weken minstens duren. Uh, ja, vier weken. Ja, precies. En uh, uh, heb je nou nog tips die je aan mensen zou willen geven? Ja, ik denk een, een tip die ik wel kan geven, is dat je, ja, weet je, laat, je laat je niet gek maken. Ik denk uh, de, de docenten uh, die. Ik denk iedereen doet zo stinkend zijn best. Dat ik, dat ik ook wel uh, eigenlijk vind, en zeker uh, ook wel echt belangrijk vind. Dat je de, de, de leerlingen echt wel, uh, ja, echt wel de benefit of de doubt moet geven, zeg maar. Uh, en dat je, dat, je, dat je echt wel vertrouwen in ze moet hebben. En uh, dat ze ook echt wel. Uh, ik, ik geloof echt wel dat ze willen. En dat ze het ook echt wel uh, kunnen. Uh, zolang we allemaal maar niet te veel willen. Ik denk dat, dat heel belangrijk is. We moeten niet te veel willen en ik denk dat we echt uh, het met elkaar heus wel kunnen. Dat is echt okay. heel mooi. Dit is echt exact het advies wat uh, we net dus kregen van Marina, die lesgeeft in groep 1 en 2. Dus dat komt dan heel mooi overheen. Hey, ja. Heel erg bedankt voor dit, uh, ja, voor dit inzicht. En, uh, en, uh, en fijn dat je eventjes uh, ja, ons een beetje een kijkje kunt geven hoe het nu op de middelbare scholen eraan toe gaat. Heel veel succes ja. nog de komende paar weken. Ja, dankjewel. En uh, veel sterkte nog uh, en veel plezier met de uitzending. Oké, okay, dankjewel. Dit was en ja. uh, Kemper. Tfm. Via de ether, kabel of live op internet. Yay! Ja, en dat waren dus uh, achterin volgens Marina hier van de ONS hier in, um, in uh, Zandvoort. En uh, Roos Kemper van uh, het Gymnasium in Velsen. Het Felicinum, als ik het goed uitspreek. Hey, en heb je nou zelf ook... Uh, nog, uh, nog tips, zeg maar, voor, voor alle luisteraars... over hoe ze nou slimme dingen kunnen doen met hun, uh, met hun kinderen of met hun pubers. Hoe krijg je ze er wel bij? Hoe hou je ze, ja, hoe hou je ze gemotiveerd in deze tijd? Ja, laat het dan vooral weten. Dan, uh, dan kunnen we dat delen met, uh, met alle luisteraars. Hey, en we zijn straks uh, na het nieuws en verkeer... zijn we natuurlijk terug met de tweede uur Dromenzee. en daarin, uh, nou, het laatste half uur, hebben we, beloof ik je, gaat corona-vrij zijn. Dus... Uh, Kun je gewoon eens even vrolijk springen in je huiskamer. Dus blijf vooral luisteren. Tot straks. Oh, yeah. Je met unbelievable. the ball.